Twaalf uur.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 Opnieuw is bij Tata Steel in IJmuiden grafiet vrijgekomen. Vanochtend stuurde het bedrijf een waarschuwingsbericht aan omwonenden. Vooral mensen in wijk aan zee kunnen er last van krijgen. De grafietregens kunnen ontstaan bij de productie van staal. Die stofwolken kunnen vooral voor kinderen gevaarlijk zijn. Een paar dagen geleden zei Tata dat er hard wordt gewerkt om de overlast voor de omgeving te verminderen. Zo komt er een enorme overkapping waardoor het grafiet niet meer kan ontsnappen. De politie heeft gisteren meerdere meldingen gekregen van mensen uit de provincie Groningen die een verontrustend telefoontje hadden gekregen. Een onbekende beller vertelde hun dat een familielid was overleden of ernstig gewond was geraakt en dat de politie nog contact zou opnemen. Mogelijk kwamen de telefoontjes vanaf een buitenlands nummer. Soms zeiden bellen dat hij agent was. Het is niet duidelijk wie erachter zit en wat het motief was. De politie benieuwd dat agenten dat we hebben de eer gevolg, stijgen en veel winter. Het is 16.9 uur klaar. Morgen droog, ik ben nu in de zon, en dan 18.11. Dit was het engels. ZFM, verkeersafdeling. Dit is René Pacet van de ANUB. Op de A4 zijn de dikheid werkzaamheden van de Haag naar Amsterdam. Voor de afsluiting bij knopen de Batten de je 10 minuten in de file Op de A9 gaat maar, maar op de Op 10 minuten vertraging tussen Batten de en Amstelve.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 Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben een pech en we moeten nu naar het stadhuis. Nee, ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij is. Soms loopt je dag net even anders. dan zijn wij er voor. Of je nu gaat trouwen of gewoon aan je gaat, Met Wegenwacht is de beste hulp altijd bij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op Wegenwacht. Ik heb diabetes type 1. Nee, nee, nee, nee. Diabetes voor bloem. Help haar en 1,2 miljoen anderen. Kijk op Diabetesgrens.nl. 72% van de wetinspecteurs komt regelmatig in de bloem. Pinksmack. Dankjewel. Namens Dan Rijkswaterstaat in Syrië. Zin in Zandvoort is zin in Zuurberg. Deze het is weer gezond, het is weer prachtig weer. Het lijkt ook weer het dat het altijd zaterdag mooi weer is. En nu moet ik er een tijdje naartoe, want in Zandvoort is het ook prachtig. We praten hier over Oud-Zandvoort. Een dus hier dan, Oud-Zandvoort. En achter de knop is hier Kort René zitten. Hij is ook voor de muziekkeuze En Kort, die heeft een hele mooie vraag gesteld. Ik ben hier niet, dat is goed van Maar onze belangrijke gast vandaag in ieder geval is Jan Fischer. En wie zullen die oude zandpielen zitten. Welke vissen. Want er zijn een heleboel vissers in Jan Vier. Luisteraars, als het een zicht dat er Jan van Jan Jankie is, dan moeten we die oude zandpielen toch wel weten. Jan young, van young, Jan Jankie. Jan young vissen. Werde geslacht van de zandpielen, zijn vader, zijn opa, en die kent van de vissen. Welkom Jan Visser. Zwaar. We gaan vanavond kijken over het oude postdoor. Het postdoor zal weer worden weet We hebben de hoeksteen van de Trentstraat en Trent Play. En je hebt het gezegd dat het de jonge, maar het betekent al die tramstrijd, de Op de Rodehuisplein was voordat je het tramstrijd, en de tramstrijd is nu in die Vitaagestrijd. Maar we weten dat het zoekje daar de kristijden moesten, het is, te, het is en uh, natuurlijk ook de winkel van de van blokken. dat was voordat het boskoekje. En we gaan heel lang terug Want wanneer is het postkantoor gestart Wanneer is het gebouw? Nou, ja, de eerste postbouw Dat, um, dat stond in de Kerkstraat Dat we gaan voor het gebouw In 1889? Ja uh, En nee, dat is en uh, 1881, 1881 startte de uh, lijks Dat is een beetje wat anders meer, en op eh, 1884, mei. krijgt en die sluiten te ja. de minister een de nieuwport komen in Zandvoort. Heilig. Heilig. Weet je. Het terrein werd aangekondigd in 1897, dus. en een jaar later werd met de bouw gestart. Ja. duurde tot september en precies 16 september voordat het best in gebruik gebruiken gemaakt. Ja, ik, ik, ik kijk er weer 18,90 tot Dat is een tijd geleden. Ja, ja dat is 35 was hier een grote jaar. Ja. dat kijk, kijk, kijk heb niet meer gedaan. Ja, maar voilà. nou, ja, Nou, nou, slaat er een groot maar nou, ik heb in de oude stuk ook gelezen dat er een nieuwswoning was. Maar ik, ik, ik weet niet waar die nieuwswoning was. Was ja. het nou in het kantoor, bovenop het kantoor, nee. naast het kantoor? Het was naast het postkantoor. Maar eerlijk gezegd weet ik niet meer of hij nou in de Haltenstraat was of in de Tremstraat. Maar volgens mij was hij in de Haltenstraat. Oké. Okay.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 it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 Internationaal moest nog altijd via Radio Scheveningen en ruim van tevoren een gesprek aangevraagd worden. Op de afdeling werkten acht personen. S'avonds en in het weekend werkten er twee. De telefooncentrale hier in het postkantoor. Ja. Ja. Maar, nou eventjes, ik heb begrepen dat er ook een zonvoorts telefoonnet en veel ouder was.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 De, de, de, de, de, de ene, zoals we dat netjes opgeschreven opge, hebben... een openbare spreekcel is gevestigd in het post- en tele, telegraafkantoor. Maar de publieke telefoonstations, die waren er wat meer van... er waren inderdaad bij nummer 1 Antonie Bakels... Uh, twee bij de heer Michels in de passage... en uh, gedurende de, de, de sluitingsuren van deze post- en telegraafkantoor...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 Heeft dat wat twee druppeltjes te gebracht bij me, kan ik u wel vertellen. Na een paar dagen ben je daar dan wel... Je hebt vreemd. geen lelijke woorden gezegd. Nou, dat is weer een ander verhaal. Want uh, ik zat uh, pas op het, uh, hulpposkantoor, uh, hulpposkantoor, nee, op het postkantoor in, uh, in Zandvoort. En toen uh, zaten daar onder andere uh, meneer Van Zijl, wat in mijn ge, uh, ogen al een oudere man was, en mevrouw Hollenberg.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 All the boys excited, all the little girls delighted. What a lot of fun for everyone sitting in the sun all day.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 Dat is heel sporadisch geweest. Wat sporadisch. waren de werktijden, Jon? Werktijden? Ja, dan nou moet ik echt een beetje met... Hoe laat, hoe laat, smorgens morgens stortje heen? Kijk, normaal, normaal ging het kantoor open om negen uur. En dan moesten wij om half negen aanwezig zijn. Want die kreeg je kast natuurlijk, dus die moest je installeren.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 Is toch de wetten van de postkantoor, ja. Toch maar lekker meegenomen, ja. Leuk, je hebt er gebak voor gekocht voor het hele personeel. Ja, ik begot God niet weten. Volgens mij heb ik het aan mijn vrouw gegeven. Ah, nee. <laughs> dan gaan we even naar de muziek luisteren. De ouders, lieve ine. ik schrijf dit uit. Waar komt En dat was lachen onder het eten. Oze generaal is door een slang gebeten. stikt hier van de wilde dieren. Een van onze officieren. En zeker de arnoud Denk monden. Daarvan hebben ze al deze bril gevonden. Ik krijg straks iets. weer visite van een hele troep muskieten. Zeven jongens, lieve moeder, zij finaal vergiftigd door die sectenpoeder. Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe? En de Franse staan te blerren, want die zien ons aan voor Duitse militairen. Ik leer kruipen door de modder, schieten met een losse vlotter En nog meer, dat volgens de majoor, ons straks de pas komt op kantoor. Elke avond gaan we gokken met... En daarna hebben we het allemaal heel fijn in het hospitaal. Ik ben nou een ketting roken, ik speel heel goed, vals met poker. Ik zit hard vol al die tekens.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 Ik vond het wel grappig om dat even voor te lezen. Uh, in 1935 is er een brief gestuurd naar de Rijksgebouwdienst... ...want dat was de, degene die alles uh, moest doen in de kantoren van de staatsbedrijf de post, post en uh, Telegraaf. En dat briefje dat luidt als volgt aan de directeur-generaal der PTT te Schravenhagen ...via de heer inspecteur der PTT te Harlem en aan Rijksgebouwdienst te Schravenhagen.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 Hoe kijk je nou terug op deze periode bij post? Nou, op zich heb ik een fijne tijd gehad. Maar niet fijn genoeg om na mijn diensttijd er weer terug te gaan. Want ik kreeg uh, keurig een brief mee. Dat toen ik uh, verplicht werd opgeroepen voor militaire dienst. Dat ik... Uh, dat Eén hey, moment. We gaan gewoon verder. Uh... Dat ik... Uh,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 Dans toute la campagne Pousse de beaux champignons Et dans la montagne Le vent joue du violon Tous les chats de gouttière chantent dans ton rond Tip et tap et tip top Et tip et tip tip Et tip, et tip top et tape. Voilà ce qu'on entend la nuit C'est la chanson, la pluie Il pleut dans ma chambre Il pleut dans mon cœur, douce pluie de septembre, chantenère, moqueur, dans toute la campagne, pousse de beaux champignons, et dans la montagne, le vent, le vent joue du violon.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 Het is, het is het meest vertrouwde eigenlijk. Ja. Dat, uh, ja, als je een brief post, dan, uh, dan zoek je toch naar een rode postbus. Dat, uh, maar nu gaat het, laat ik zeggen, het nieuwe postkantoor. Uh, dat gaat ook weg. Per 1 juli heb ik begrepen. En wat dan? Dan hebben we geen postkantoor meer. Nee, dan nee. moeten we naar de Bruna voor een postzegel. Uh, ja.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 Als ik het anders had willen hebben, dan had ik al wat aan moeten gaan doen. in de tijd dat het kon. Bestaat een telegram nog? Bestaat dat nog? Ohoho. Dat je weet. Het zal toch wel? Ja, natuurlijk. Ik wel. Ik weet het Tegenwoordig niet. Tegenwoordig met, met die laptops en weet ik het allemaal. e-mail. Dat, uh... Je hebt het niet meer nodig. Nee, ik denk niet eens dat, dat, uh, dat er geen enkele vraag naar zal zijn. Toch opmerkelijk, nee, eigenlijk, hè? He? Eigenlijk, eigenlijk heel frappant, ja. dat je dat zegt. Opmerkelijk. Ik heb daar nooit over nagedacht. Dat, dat ik aan het laket zat en telegrammen aannam. En dat dat nu helemaal niet meer in vragen is. Dat is... Dat is... Goh, ja jongens, er is toch wel erg veel veranderd hoor. Ten goede is... en ten slechte. Ja, uiteraard. Maar het is opmerkelijk dat we straks geen postcontrole meer hebben. In ja, en dat is, vind ik persoonlijk heel erg jammer. Want uh, ja...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 En daar heb ik dus mijn, uh, mijn werk uh, gepleegd. En ik moet zeggen, nou ja, ontzettend fijn. Want uh, ik heb uh, ook nog wat buitenlandse reizen kunnen maken voor mijn werk. En uh, nee, dat is allemaal uh, goed afgelopen met me. Je hebt een mooi werkzaam leven gehad. Ja, ja tot op zekere hoogte. Want in... Uh, <laughs>